Met deze single van Michael Jackson werd het even na twee uur. Zal wordt een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg, Tina, na twee uur jazz. Nieuw op de zaterdagmiddag. Dank aan de heren voor ons. En goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Ja, ze, ze zien me niet, maar ze horen me wel. Zfm-live.nl Ja, uh, dus uh, excuses voor de ene, ene webcam. Die is uh, out of order, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, de achterkant van Rob mag er ook zijn. Huh? <lacht> goed, uh, daar zijn we. Uh, ja, drie uur lang live. Uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, vanaf de Tolweg 10a. Nou, wat gaan we doen? We hebben een vol programma. Allereerst, er wordt weer gevoetbald. De winterstop zit erop. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen OSV1. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. Die zal daar live verslag van doen. En ik heb me laten vertellen dat SV Zandvoort zich heeft versterkt met een aanvaller. En wellicht dat Joop ons daar meer over kan vertellen en waar die dan vandaan komt. Tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Joop op Duintjesveld. Verder hebben we natuurlijk de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Het, uh, de Zandvoort Marketing heeft een nieuwe website. Dus het is even weer uh, oefenen. Uh, want uh, ja, het oude systeem uh, werkte, uh, werkte wel prima. En nu is de layout een stuk mooier geworden. Maar ik moet toch wel even wennen uit het uh, evenementenoverzicht. Het is even zoeken, toch? Oh. Het is even zoeken, maar we komen eruit. Uh, half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Uh, blijft het zo? Wordt het beter weer? Wordt het slechter weer? U hoort allemaal rond de klok van half drie. Nou, dier van de week. Goed nieuws. We hadden, uh, de Afgelopen twee weken hadden we beer in de aanbieding. Maar die heeft inmiddels een thuis gevonden. Dus die is onder, onder dak, om het zo maar eens te zeggen. Dus vandaag hebben we uh, wederom een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Denzel. Het gedicht van de week. Rob, ik heb er een paar bij uh, meegenomen. En uh, de een is nog, nog uh, treuriger dan de andere. Maar uh, jij mag uh, straks uh, kiezen welke dat gaat worden. Uh, voor de liefhebbers, het gedicht van de week. Zo rond de klok van kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En verder nog meer Zandvoorts nieuws. Uh, we hebben een uitgebreide pitreport. Want uh, er is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen van de gemeente. Met daar een uh, update. En daarnaast uh, ook nog uh, reacties uh, vanaf het uh, circuit. Uh, dus daar uh, gaan we het laatste uur uh, vanaf kwart over vier toch uh, erg veel aandacht aan besteden. Want ja, het komt steeds dichterbij hè. Ja, het gaat er nu om spannen. Het gaat er nu om spannen en het is niet meer afgraven. En het is nu weer uh, een periode op, uh, aangebroken om uh, de zaak op te bouwen. En uh, volgens mij op 7 maart, of 17 maart, daar wil ik even af zijn, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Dan wordt de eerste race alweer gereden. En dat is dan de, de finale race van het, van het winterkampioenschap. Dus dan moet het uh, asfalt er al liggen. Ja, daar dus... kan Indy ook weer uh, het circuit op. Dat wordt, dat wordt spannend. Goed. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het. We zijn er weer drie uur lang vanaf de tolweg 10A. We zeggen goedemiddag iedereen. En houd de radio lekker aan, hè? de Zandvoortse radio. We zijn er 24 uur per dag op radio, televisie, internet en de social media. Met nu de single van Bruce Springsteen.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 We nog nog een stop op de Zandvoortse Radio. Als eerste uh, hoorde je Bruce Springsteen en Dancing in the Dark... gevolgd door de van Dennis Shea en 10.000 Hours. Ja, het is inmiddels uh, 17 over twee, over uh, tijd gesproken. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Een aantal Zandvoortse inwoners hebben afgelopen dinsdag... bij het circuit Zandvoort even vreemd uit de ogen gekeken. Als ineens een Red Bull Formule 1-wagen zich een uh, heer in het verkeer toont. Wie even denkt dat Max Verstappen zelf aan het stuur zit... heeft het natuurlijk mis, want de wagen werd bestuurd... door een testrijder van de Formule 1-wagen. Waarschijnlijk hoort het bij een kleine publiciteitsstunt... want slechts een handjevol mensen weten ervan. Ook de Zandvoortse ondernemer Marcel Buscher van Rabbel... is kennelijk op de hoogte, want de Formule 1-fan... is er als een van de, kippen, als van de kippen bij... om zich te laten fotograferen in de bolide zelf. Zoals de Red Bull uh, uh, met toverslag is uh, verschenen... zo snel was die ook alweer verdwenen. Het heeft kort geduurd, maar het effect is, niet is er niet minder om... want de Zandvoortse inwoner laat tegen het mediapartner NH Nieuws weten... dat het nu wel heel snel dichterbij komt. Ook ZFM Zandvoort-presentator, mijn collega Rob Harms... Uh, moest het geweten hebben, want de foto die bij dat artikel werd geplaatst... was natuurlijk van zijn hand. Nou Rob, wat ja, goed Ja, ik was erbij. Wat goed Dat je. was leuk hoor. Leuk ja, om te en zien. En mij niet even bellen? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat <laughs> hou ik lekker voor mezelf. Oké. Okay. In het kader van de Nationale Voorleesdagen heeft burgemeester David Molenburg woensdagochtend voorgelezen uit het bekroonde prentenboek 2020 De Mopper Eend. Ook werd gezamenlijk een ontbijt genuttigd. De kleinste Zandvoortetjes waren uitgenodigd voor het Nationale Voorleesontbijt in de Bibliotheek Zandvoort. De burgemeester kwam, met, kwam voorlezen uit de mopper eend. De kleintjes waren een en al oor. De burgervaren toonde ze eerste de prenten en las vervolgens de tekst voor die daarbij hoorden. Ondertussen konden de kinderen genieten van de belangrijkste maaltijd van die dag, namelijk het ontbijt. Een automobilist is afgelopen donderdagnacht gecrasht op de kostverloren straat. Om kwart voor twee s'nachts vloog de bestuurder uit de bocht, reed de lantaarnpaal uit de grond en kwam tegen een hek tot stilstand. De bestuurder raakte niet gewond, maar is wel aangehouden na het ongeluk. Uit een adem, eerste ademanalyse te plaatsen ontstond de verdenking dat de bestuurder heeft gereden onder invloed van te veel alcohol. De man is, me, is toen meegenomen naar het politiebureau, waar nader onderzoek uitsluitsel zal geven. De schade is fors. De gemeente zal in kennis worden gesteld om de straatverlichting te repareren. En een berger heeft de auto weggesleept. De politie kreeg een melding afgelopen vrijdag, volgens mij, dus gisteren, van een poging tot inbraak op de Julianaweg. De agenten hebben direct de buurt afgezet en een agent ging te voet de wijk in en die hoorde toen glasgerinkel op de Van Stolbergweg. Even later kon de inbreker in de kraag gevat worden en de verdachte is uiteraard voor nader onderzoek ingesloten.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 Info apenstaatjeautosport.nl. Info Met je contactgegevens en telefoonnummer. En dan nemen zij contact met je op. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En de berichten zijn na te lezen op onze ZFM app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. En over de voorlezenochtend, daar komen we straks nog op terug. Want Roy van Buren sprak David Molenburg daar tijdens die ochtend. Middel van was in de jaren 80 heel veel te doen. Kon hij nou wel of niet zingen. Nee, nou ja, in ieder geval scoorde die wel hits. Onder meer met deze single Blame It on the Rain. En over Blame It on the Rain gesproken ja, zo dadelijk uiteraard het CFM weerbericht voor de komende dagen zo rond half drie. Dan hoor je dat weer van collega Albert Jan en hier is Hans de Boy en thuis ben. I'm We're hey.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 And my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these doors just for ya And you know I never try Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright No one a class and say hey. to the one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 De grote hits vergeten we zeker niet voor je te draaien... op de zaterdag op de Zandvoortse Radio. Jorden, Maroon 5 en, en Memories. De... Inmiddels uh, één minuut overal, drie. Albert-Jan zit er klaar voor het weer voor de komende dagen. Alleen maar goed nieuws, uh, Albert-Jan, alsjeblieft. Nou, we beginnen met hot nieuws. Ik ben weer in beeld. Oh, kijk, Jong, even zwaaien. van de technische dienst, hartelijk dank daarvoor. En ook uh, de luisteraars en kijkers kunnen dus van twee kanten uh, meekijken... Goed, het weer van vandaag. Allereerst, uh, vandaag is het opnieuw grijs en nevelig. Vanmiddag kan hier en daar de zon doorbreken, maar over het algemeen blijft het bewolkt. De temperatuur stijgt naar een graad of 5 naar 6, maar voor het gevoel is het slechts 2 graden. De wind waait zwak uit het zuiden. En vanavond en vannacht is het bewolkt. Uh, het koelt af naar 2 graden en morgen is het wederom bewolkt. En het blijft droog. De zuidwestenwind neemt in kracht toe... ...en wordt matig en aan zee vrij krachtig. Daarmee wordt zachtere, zachtere lucht aangevoerd... ...waarin de temperatuur stijgt naar eh, zelfs 8 graden. Door de aanwezige wind voelt het echter aan als het een graad of 4 is. Gaan we naar maandag. Maandag is het droge en rustige weer voorbij. Het is bewolkt met eerst regen en later enkele buien. De zuidwestenwind is vrij krachtig en aan zee later hard windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt maandag naar 9 graden, maar het voelt weer kouder aan. En voor de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig regen en soms ook veel wind. De temperatuur stijgt dinsdag naar maximaal 7 graden en aan het eind van de week is het een graad of 10... Al dus Rico Schreuder. Nou, dat is uh, niet zo'n uh, leuk nieuws, Obertjan. Uh, nee, een beetje brr. Nog geen uh, zonnebril nodig voor de komende dagen. Niet echt. Nee, hè? Het weer is uh, ook na te lezen op www.meteopagina.nl Dat was het weer, zie nee, je En de volgende keer uiteraard weer uh, meer weer op de Zalvootse Radio, maar nu meer muziek. We gaan weer terug naar de jaren tachtig met Katja Kukku en Toesai. <middels> Dat was weer een uh, goede plaat uit de jaren 80. Joh, de Katja Kuku en Toussaint. Ja, het is zes uh, over half drie. Vanmiddag wordt er weer gevoetbald op Duitsersveld. En dat betekent dat we overgaan naar Duitsersveld, naar Joop Vernes. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag uh, heren in de studio en luisteraars thuis. Ja, de eerste competitie in het nieuwe jaar is uh, zojuist gestart. We speelden in de eerste minuut. En Zalke speelt tegen OSV. OSV staat op dit moment op de. Uh, Als te plaats. Soms zit haar tweede, 1.8 de turn zijn. Dus ja, um, we moeten winnen, laat ik zou zeggen, uh, het zo zeggen. Überhaupt van gewonnen moeten worden in um, uh, de tweede hele session. Om de teamstelling, dat je hier nog allemaal kampioen worden te kunnen halen. En uh, ja, dan moet je ook in ieder geval nog een gefecteeren zijn kunnen winnen. Daar gaat het eigenlijk om uh, dit seizoen, tot nu toe. Samfoet heeft een, een, een, een versterking erbij gekregen. Dat is een uh, goede versterking. Jeffrey Samsen is bij Samfort komen voetballen. Hij heeft jeugd in Ajax gespeeld, hij heeft bij de dijk gespeeld. Uh, bij HFC in de tweede divisie gespeeld en daar wordt hij niet meer echt. Uh, Noodzakelijk, hij zat alleen nog op de bank, daar had hij een beetje bedalen van. Hij heeft zich over laten halen en met een bepaalde constructies kon hij nu voor S.W.S.A. voor uitkomen. Hij is vandaag aanwezig, hij zit nog op de bank, zal waarschijnlijk van de tweede helft ingebracht worden door T.W.A. En het is een echte versterking. Uh, in de doel staat uh, Jesse, uh, Jesse Molenaar, want de uh, uh, keeper, Daniel Kirchman, die, uh, uh, die is in de pijn, Die is op vakantie en uh, die is eigenlijk, volgens mij is hij nu onderweg terug naar Zandvoort. Maar ja, dat is natuurlijk niet goed geloofd dat hij hier thuis nog uh, een uh, uh, staart om te gaan kiepballen. Nou, dat zijn eigenlijk de voor uitbeschouwingen voor deze wedstrijd, Rob. Aller twee uh, niet gewonnen worden door Zandvoort. En uh, Zandvoort is nu in Aargel, in Autone. Die uh, gaat van de willen Ik kan het niet goed zien, het staan helemaal aan de andere kant van het cel. En dat is een aantal verzandkundigen die onderbouwd wordt door de keeper van OEC. Nou goed, we uh, natuurlijk. We nu hier in de tweede minuut. De derde minuut moet ik zeggen. En, uh... Ik kom graag naar jullie terug. Oké, okay, dankjewel Joop. Ja, het is uh, nog inderdaad uh, kort dat er uh, gespeeld is. Maar Joop houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Vanmiddag uh, SV Sanford tegen OSV daar op Duinjesveld. Hey, we gaan naar Jalf ten eerste, want Joop, jij hebt een doelpunt. Ja inderdaad, 6 zegt het zo van de moet gewonnen van de OSC. 15 minuten, 1 aanval van de OSC en hij heeft van zijn soms is van achter zijn zonaldena, soms staat een heel en achter. Mooi voor uh, Raadje Plaatje vanavond, waar ook uh, het team van ZFM uh, aan uh, mee gaat doen uh, bij het café uh, midden in de Altestraat. ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Het was uh, Joe Bataan in ieder geval en Rappo Kleppo. Ja, het is twaalf uh, minuten over half drie. We hebben weer een bericht en het gaat over een uh, tijdelijk monument wat er op het uh, Raadhuisplein gaat komen. Klopt, een holocaustmoment, levenslicht in de Zandvoort.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 De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti wo woonden, hun leven leefden, eh, soms al generaties lang. Ook uit Zandvoort zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het, leven, eh, de, het levens die nu gemist worden door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten... bij levenslicht of deel te nemen aan het bijzondere onderwijsproject... wordt gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. Op 30 januari om 5 uur s middags, op 30 januari om vijf uur smiddags... wordt levenslicht onthuld voor de ingang van de centrale balie van het raadhuis. Het monument kom, komt het beste tot zijn recht in het donker. Het tijdelijke monument is te zien tot 3 februari... Tevens zal tijdens dezelfde periode in de hal van het raadhuis... de tentoonstelling Wat is 75 jaar vrijheid in Zandvoort van Edwin Keur te zien zijn. Dus nogmaals, op 30 januari om 5 uur s middags wordt het monument geonthuld... voor de ingang van de centrale balie van het raadhuis. Dankjewel Albert-Jan. Nu even heel wat anders. Nieuwe muziek van Shakira en Mercusta. Lalalala. Aclaremos que oscurece Baby. Dejémonos ya de estupideces uh. Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación mm -hmm. Pero no me das ni un poco de tu atención oh, oh. Mm -hmm. Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y mm lo -hmm. quieres arreglar todo Pero no pienses eso mami, me gustas. Uh -oh. yo te tengo como yo te trago al mundo, pienso en ola. tanta mal y tanta rica. Me gusta Eso que me dices, pero sé que son excusas, no hay duda. Dices que me quieres pero... Daar hoorde je staan. Maar in Spanje moet je nou ook niet zijn voor het weer, Albert-Jan. Nou, in dat stukje waar ik het over heb, dan kan je beter even een beetje wegblijven. Ja, dat dacht ik ook, want daar gaat het helemaal Nood, niet goed. Is noodweer geweest. Ja. Noodweer, echt. Is het nou alweer een beetje beter daar, nou, of heb je daar wordt, geen nieuws voor, over gehad? Voor de, voor de start van het zomerseizoen draait alles wel weer. Maar nu, nu wordt er echt niet gelukkig van, hoor. oké. Okay. Nou ja, wij zitten gewoon hier lekker in Sanford en genieten van die heerlijke muziek. Ook vanmiddag op de Zalvoorts Radio. Op de zaterdag en de maandagmiddag. En hier is uh, Phil Collins' Philip Bailey Easy Lover. De van ZFM 32 lekker mee met Phil Collins, Philip Bailey en de Easy Lover. Ja, we gaan weer naar uh, Jan van daar uh, op uh, Duitsersveld, de wedstrijd uh, SV-Salvoort-OSV. Ja, we stonden 1-0 achter. Is daar inmiddels uh, verandering in gekomen, Joop? Nee, Rob. Ene kant gelukkig en de andere kant jammer. Want uh, Salvoort heeft wel een paar kleine koontjes gehad, zodat het niet af kunnen maken... Maar heeft over het algemeen een beter van het spel. Hoewel het nu dan het spel op de helft van Frankfurt is. Maar soms heeft hij, uh, ja, dat geeft het een hele druk op het beeld van OSG. de OSV. Kieper is net geblesseerd geraakt. Die uh, heeft een op of 3-4 op de grond gelegen. Dat was bij een hit uh, of met Nijtelberg. Uh, met, uh, met, met, met uh, ja, buiten de niet. Dus ja, maar het was geen auto want ik zou zeggen, het waren beide niet, want het was een gelukkige botsing. En het zand is nu in Momentje. Helemaal achterin is daar, even kijken, uh, hoe dan Bernd Weilerkamp, geeft hem niet te plaats. Op. Dus, ja, Zo, Samuut, dat doet. Daar probeer ik te blijven. Tot ziens, wij vrienden, dat gaat hier door. Over het uh, en ander, and sessie in Londen, de, uh, de verdediging van uh, OSV. En dat is een nieuwe bal op de slaap. Kan die erbij komen? Gaan... Nee, hij wordt afgestermd door de aanvoerder van uh, OSV. En dat is, even kijken, Nysia Klaven, die uh, kunnen we afstoppen. En Grootvoort uh, uh, is nu de bal kwijt. OSV mag dan gaan weer. Uh, het houdt van een eigen slagsop. Nu, dus niet verder in het uh, ata van Sandvoort. Daar gaat hij wel komen. Nee, dit. niet? Uh, ja, dat heb ik ook. Kijken hoe ik uh, erbij kan komen. En dat is een kostuur in de volgende klasse. De prootje dan weer te krijgen naar de vorm toe. En die zeggen dat het niet gedeuiten van OSV. En de OSV kan het zo overnemen met uh, een paas een mooie paas naar de, de helft. Maar dat is weer te, eh, terug. Voetbijdrukjes van het goed. En weer wel helemaal terug bij de typen. En die typen die kan weer recht snel naar elkaar. En daar is het eh, iets maakt een auto training. Ja. Eh, geen bewust training, maar wel een auto training. En rustig motor. En eh. Dus eh, ja, aanvoeren van eh, hoe is het aanvoeren? Ja, goed af nu blijft niet. Hij is dus moeilijk. Tippe uh, die maakt wel lustbaar. Dat er staart uh, getrokken wordt. Nou, dat was altijd weer ook een dreiging. Maar ik was altijd een dreiging. En we netjes gegoten. Maar nou goed, dat, um, dit is het eigenlijk. In de uh, 19e minuut, minuut. En het zand wordt straks nog één met 1 uur 8, helaas. Dankjewel, Joop. En uiteraard komen we in het volgende uur weer bij Joop terug. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog 2 uur lang. Zandpost op zaterdag, op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Een goede middag, en houd de radio lekker aan. Hè.